een Klomp met het NOS-journaal. Romano van der Dussen, die jarenlang onterecht in de Spaanse cel zat voor verkrachting, dient een claim in tegen Nederland. De Nederlandse overheid wist al voor zijn veroordeling in 2005 dat het bewijs niet deugde. Blijkt uit een brief van de ambassade die NRC in handen heeft. Toen van der Dussen werd veroordeeld, bleef hulp van Nederland volgens hem uit. Dit jaar kwam hij vrij, nadat bleek dat een Britse moordenaar de dader was. Minister Koenders zei eerder dat Van der Dussen altijd goed is bijgestaan. Van der Dussen klaagt ook Spanje aan. Basf zegt dat er zeker twee doden zijn gevallen bij de explosie in een fabriek in Ludwigshaven. Er worden nog twee mensen vermist en er zijn zes zwaar gewonden. Volgens de leiding van het chemieconcern was de explosie vanochtend een ongeluk. Er is mogelijk iets misgegaan in een transportleiding. Uit voorzorg is een deel van de productie stilgelegd. Een van de twee Nederlandse marineschepen die hulp bieden in Haiti heeft de noordkust van het land niet kunnen bereiken. Het schip kon niet goed bij de zwaar beschadigde stijgers van de haven komen. Ook werd het schip door zoveel mensen opgewacht dat er een gevaarlijke situatie ontstond. Met hulporganisaties is nu afgesproken de hulpgoederen met rubberen boten naar de door de orkaan Matthew getroffen gebieden te brengen. Nieuwe kleine energiebedrijven investeren relatief meer in zonne- en windenergie dan de bekende grote concurrenten. Dat is de conclusie van het jaarlijkse duur duurzaamheidsonderzoek van de Consumentenbond en een aantal milieuorganisaties. De grote energiebedrijven scoren een onvoldoende. Nuon en Essence zeggen in een reactie dat het onderzoek niet deugt, omdat bedrijven die ook fossiele brandstoffen gebruiken automatisch een lage score krijgen. Ook zeggen ze dat veel kleine concurrenten alleen maar stroom inkopen en niet produceren. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het is dan 14 graden. En s'avonds kan het aan zee stormachtig zijn. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 Uh, alleen toen is dus de, de, de voorzitter, de, de, de voortrekker, die Jacques Feersheim die overleed plotseling. Ja. En dat was een man van statuur, die uh, zat ook in de Amsterdamse uh, synagoge, in de grote synagoge. Hij was hij 20 jaar, 30 jaar zelfs geloof uh, had hij in, zeg maar in de kerkenraad uh, gezeten. En, nou, jammerlijk gen, uh, stierf hij. Toen kwam er een opvolger, dat was ook weer in Amsterdam. Amsterdammer, dat waren alleen maar Amsterdammers... Uh, ja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 Nou, toen had Zandvoort dus een eigen synagoge. En dan krijg je daarna dus ja, toch ook wel een erg grappige getouwtrek. Dat die uh, Zandvoortse joden worden steeds mondiger en steeds zelfbewuster En die zeggen, ja, die synagoge is van die badgasten die hier een paar keer per jaar komen. Wij willen eigenlijk als Zandvoortse kerkeraad. Uh, zo heette dat in die tijd gewoon. Het ja, ja. klinkt een beetje vervelend. Het kerkbestuur ervoor, van, hè? Van, de, van de Zandvoortse synagoge ja. zijn, maar wij willen dat ding zelf. Ja. Het gebouw zelf graag uh, in eigendom krijgen. En dan is het dus vijf jaar lang getouwtrekt, geruzie, kenniszinnen, ja. noem ik dat maar in mijn boek. Uh, mm. uh, met de verrassende uitkomst, als je die hoofdstukken leest, dat die uh, badgast dan op een gegeven moment uh, zeggen: van jongens, we doneren die dat gebouw aan de Joodse gemeente van Zandvoort. Uh, mm. En ze krijgen ook al het geld dat nog in kast is. Nou, ze waren ja. in Zandvoort tot tranen toe geroerd dat die heren dat ja. ineens besloten hadden.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 Ja, denk je ook dat... Ik uh... wil één ding zeggen, ja, ja, ding zeggen over die... Ja. Uh, nou ja, want het, het, was een, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger... Veel mensen denken voorgangers met je luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen? En je krijgt je geld toch wel maar dat was helemaal niet zo. Want het was juist een heel erg uh, arme... Uh, ...heel armzalig bestaan. Hij moest deze uh, Maurits Frank, hè, dat is mijn voorganger van de Joodse gemeentes, laat ik maar zeggen... ...die uh, moest uh, door allerlei bijbaantjes, dus hij ja. was schaumer, hij ging bij de slagerij keuren... ...dat wist hij dan mm. hoe dat moest en zo. En hij ging ook uh, de weilanden in om bij de boeren uh, melk uh, te verzegelen, dat dat kosheren melk was. En zijn mooiste bijbaan was wel dat hij dus in, in zijn schuurtje op de verloren staat.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 ja, voorgangerschap natuurlijk. En ja, dat getuigt natuurlijk ook ervan dat er heel veel toewijding is bij hem om dat te doen, denk ik. He? Heel bijzonder. Ja. En dat hij zich echt geroepen voelde misschien ook uh, om die functie te kunnen doen. Ja, wat wel weer leuk was, uh, dat ik ontdekte dat zijn vader dus ook uh, voorganger was. Dus ja. in Zwolle. Ook, en godsdienstonderwijzer, dus die twee taken die hij hier doet, die deed zijn vader ook. En hij had ook een broer, Abraham, die in de Obrechtstraat in Amsterdam uh, de nieuwe synagoge uh, de, de, de rabbi was. En dat ligt weer vlak bij mijn school, dus ik kom oh, daar met mijn schoolklas uh, uh, op excursie in die synagoge. En dan blijkt dat daar de broer van, van onze mouw, zou ik maar zeggen, uh, ook uh, ja. rabbi was.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 de onderwijswetten voor het bijzonder onderwijs moesten de gemeente ruimte beschikbaar stellen voor identiteitsgebonden onderwijs. Ja, dus, uh, dus, ook de Joods, uh, de, dus de Joodse uh, naschoolse uh, godsdienstlessen vonden dus plaats in school D, dus bij de tram zeg maar, achter de katholieke kerk. Ja. Uh, en uh, ja, dat dus vind ik had het gewoon een mooi verhaal, dat je, dus, je ziet echt grote...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 ...dat die Duitsers zelf ook mee in hun maag zaten... ...want uh, kijk, de, dat, en dan komt tegelijk, dat eigenlijk het erger van die oorlog komt naar boven... ...dat was niet de bedoeling... ...dat er hier is een gebouwtje en daar is een gebouwtje werd opgeblazen... Of, nee. ...nee, daar ging het niet om... ...de Joden moesten administratief op één hoop... Ge, he, ge, de, ...ze moesten er allemaal uit... ...niet hier en daar is zo tegen een Joodse heiligdom... ...dat was helemaal niet... ...het is misschien wel de reden waarom er nog een aantal Joodse van ...waaronder in Amsterdam zijn blijven staan...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 Ja, allerlei joodse bezit uh, gewoon geconfiskeerd uh, werd, dat zijn door de overheid hetzij door particulieren hmm. ja, ja dat, dat is dan uh, ook uh, zoiets hè? Dus, uh, uh, ja, ja. ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van der Rijden, ja? Ja. die heeft mij verteld dat schiet me nu nog binnen, dat uh -huh. hij dus in een, een, een Libor-commissie uh, gezeten heeft en dat was in Den Haag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 Nee, geloof ik, ietsje later. Uh, nou, ja. in ieder geval 20 augustus. Dat ja. uh, was op de verjaardag van de opening van de synagoge. waren daar bloemen gelegd. 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ik in het ja. boek. Um, dus klopt het. Grapje. Uh, daar werden dus uh, daar bloemen gelegd. En ja. ik, ik hoor dat op mijn vakantieadres. Ik denk, nou, dat vind ik fantastisch. Uh, dat mm. er dus, uh, naar aanleiding van... Uh, dat, dat boek is misschien een beetje ook de zwengel... om, om iets anders in gang te zetten... Ja. En dat mensen dat lezen en dat ze denken: van, goh, uh, kijk nou eens even om ons heen in haarlem in die en in vijf uh, huizen. Ik, nee, ik hoop dus dat, het, dat er iets in die richting. Ja. Uh, okay. Iemand stuurde ja. mij ook laatst op, dat vind ik ook erg sympathiek. Uh, dat zijn de zogenaamde Stolpersteinen, dat is een Duitse kunstenaar. Dat is inmiddels op een aantal plekken in Nederland ook al in gang gezet. Dat zijn eigenlijk klinketjes waarbij een messing plaatje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 his eyes through the darkness of the night mist. He can sense that just beyond the horizon of great brightness is preparing to break forth. Arise, you sleepers, shake off your slumber, he calls, come and fill your lamp with fresh oil, trim your wick, cry out in the streets and do not let your voice be silent. For the coming of the great king is at hand. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Only wait for the Lord. Be strong and of a good courage. And wait for the Lord. Her limb. They will not be silent day or night of the Lord, they make constant mention, they will give no sleep to their eyes until God establishes grace. There will be no peace in their nights until the Lord makes Jerusalem up. Wanted by his strength If you lift up your voices and call